Ik wil graag de mensen bedanken die gezorgd hebben voor het hele technisch gebeuren hier. hier ze zijn dinsdagmorgen begonnen. Ze hebben een dag, dagen en nachten doorgewerkt. De mensen van de, de Production Factory. Als ik het allemaal goed, het is een heel nieuw bedrijf. Als ik het allemaal goed begrepen heb, klopt hè. Production Factory uit Gelderland. Zij hebben een fantastische koers gedaan. Dag en nacht gewerkt. Geef ze een gigantisch applaus.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 Fantastisch! Wat een verjaardag! Dit is de mooiste verjaardag die we ons ooit hadden kunnen bedenken.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 Dames en heren, ik heb bijna geen woorden van ontroering. Ik, had, ik heb echt bijna de hele avond heb ik al kip geval, dat heb ik nog nooit in mijn leven gehad. Jullie hebben ons het allerbeste feest gegeven dat we ooit hebben meegemaakt. En uh, ik zou zeggen, ja, op naar de volgende 25 jaar. Ik heb een de van verhaal. Als ik me zei, dan ben ik hier. Ik de parcours van de Ik ben hier, Ik ben hier, de pian. Ik ben hier, de pian. Ik ben de pian. Ik ben hier, de pian. Ik ben hier, de pian. Ik de pian. Ik ben hier, de pian. Ik ben hier, de pian. Ik ben hier, de pian. Ik de pian. On se voit travailler pour la résistance, mais on ne t'intéresse ses bons intentions. Il fut le défi de trois gens, tu l'écoutes. Et après ce nom nom il fut déjà en prison. Mais vous pouvez avoir confiance, il nous la surveillance et il a eu de la chance, seulement la vie. Je ne sais pas dans ce dans ce pas est-ce c'est une Salgo de la vie de régionnaire, qui donnait sa force dans ce vaste désolée.